Joris de Benitski met het NOS-journaal. De KNVB wil helemaal af van het afsteken van vuurwerk op tribunes in voetbalstadions. De Voetbalbond heeft daar afspraken over gemaakt met onder meer de politie en het Openbaar Ministerie. Mensen die vuurwerk meenemen naar een stadion worden volgens de KNVB voortaan aangepakt via het strafrecht. Dan kan iemand een landelijk stadionverbod krijgen. Nu krijgen mensen die vuurwerk meenemen of afsteken vaak een lokaal stadionverbod.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 Ruim acht jaar geleden was er een uitbraak van de infectieziekte. q koorts wordt verspreid door geiten en schapen. Bij invallen in Hengelo en Enschede... heeft de politie automatische vuurwapens en een raketwerper in beslag genomen. Inclusief meerdere raketten. Ook zijn er twee mensen opgepakt. Mogelijk hebben die te maken met een liquidatiepoging in Gronau... en het in van een Turkse kapper in Enschede. Het weer...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 Dit, dit, dit, dit, dit mag nooit van mogelijk! Tweede uur beginnen met, nou we zijn begonnen met Happy oude Crew Goeiemoggel. Dat is een tijdje geleden, maar het gaat richting carnaval. De tweede uur gaan wij praten met de wethouder Ellen Vraai. Welkom, ze zit hier al. Goedemorgen. Zandvoort loopt 4 november met Elko Zwart. En daarna praten we nog even met Jan Belen... over dat Zandvoort geen aangifte doet bij de tabaksindustrie. Mevrouw Vraai, welkom. Dank u wel. Wij gaan het hebben over het voornemen van het college...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 Nou, krijgt, Maximaal, dat kan. Je, je krijgt dus eerst de gelegenheid om je aan te melden. Of je nou bed en breakfast bent of je bent mm -hmm. hotel. Uh, ik ben die linkmichel uh, die, link die uh, iemand anders ingeschreven heb en verhuurt. die gaat zich niet melden. Nee, maar als dan bijvoorbeeld wel blijkt... Uh, dat er uh, tientallen advertenties actief zijn op uh, Airbnb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 Wat zei? Gaat er een ambtenaar kijken naar Airbnb en Booking.com om eens te inventariseren? Nou, dat, is al de, dat, is, uh, dat is eigenlijk ook al gebeurd in het kader van uh, naar de aanloop eigenlijk naar dit voorstel. Dus in het, in het kader van het uh, uh, de, ja, de beleidsvorming, om het zo maar te zeggen, heeft, heeft het bureau B Formation ook aan de hand van webscraping.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 Hiervoor kun je je aanmelden bij de Griffie ja. van Zandvoort... via griffie zandvoort En als je het voorstel wil lezen... dan ga je naar zandvoort.raadsinformatie.nl. En dan volgt er een heleboel. Maar daar kom je vanzelf al aan. Ja, zeker. Misschien is het googlen sneller. Ja, misschien. Dus dat dat je, je, je tikt dat gewoon in en dan kom je ja. er heel op. Um, Mag ik u hartelijk danken voor de komst? Heel graag gedaan. En, uh, ik, ik, graag, ik, uh, ik denk dat we als langs. het uh, eenmaal in het circuit van de Raad komt... Daar nog eens over moeten praten. Ik, ik kom graag uh, nog eens langs om uh, nou ja, mijn portefeuille of wat er speelt toe te lichten. Als we er allemaal andere wat erin zit, dan plik ik <laughs> <Ja>, Precies. <laughs> we pakken eruit. Er zijn genoeg onderwerpen te bedenken. Ja. Ja, Dank je wel. Dankjewel. Bedankt. En dat was het ja, nummer van... met het nummer in Dulce... Uh, nee, ik was de eerste. Het is een uh, gezellige drukte. Ja. En de microfoon staan al open. Mensen weten het nog niet. Aha. Maar we praten gewoon lekker uh, door. Uh, door. door. Zet je Zeker nog even even binnen. Er werd een verzoeknummer gevraagd... maar dat is helaas nog niet mogelijk. Maar aangezien wij een heel nieuw systeem krijgen... zal dat binnenkort wel mogelijk zijn. Ja, dan wel. Ja. Bij ons zit Elko Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan weer lopen in Zandvoort.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 En uh, ja, de gemeente voelt daar wat voor, dus dat is een goed teken. Die wil ook een bijdrage doen. Ik begrijp ook dat er een potje is met geld. Nou, en als wij dan ook een bijdrage kunnen doen. En, uh, als dus er maar geld is, uh, 4 november, wordt het gestart bij t 5? Wordt weer gestart bij t 5. Het Nu Beach Club 5. We moeten oh ja. een beetje ja. be be be be oppassen. <lacht> ja, op ja. Beach Club, Club 5. Ja, Anders verwijzen we toch wel heel erg uh, terug naar de, de historie he, van t 5. Maar uh, het is Beach Club 5, heet het.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 aantal zijn wat ook mee gaat hollen. Is het nog mogelijk om in te schrijven? Op de locatie? We zijn nog op zoek naar een haas. Naar een haas? Roy, ik ben wel ingeschreven, dus ik ga niet meer als haas. Maar voor haas zoek je iemand die... Nee, er kan sowieso ter plekke nog ingeschreven worden. Dat gebeurt andere jaren ook altijd. En dat is nu ook dus. Mensen zijn nog van harte welkom. en De verwachtingen zijn heel mooi. En ik ben net nog even langs het strand gefietst.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 Of dat je met uh, 15.000 man over het strand loopt. Ja, en nou, op een gegeven moment is het wel nu. <laughs> en dat is wel 100 kan je nog wel, uh, nou ja. ja ik de... denk dat uh, met 150 met een breed strand dat je er wel kan. Ja. Ik uh, zou uiterst uh, best doen om voorop te lopen... zodat ik niet, geen last heb van het uh, zachte zand. Nou, hoor. je start nummer 1, hoor ik net. Ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat, kan, dat is de koopstart nummer 1. Hè. Laten we dat wel even zeggen. Dat kunnen we nog verloten, dus... Oh, uh, oh. <laughs> er wordt gewoon weer een deal gemaakt ja. tot ja, ja, ja, ja, goed.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 Goed. Maar, goed, het, maar dat is natuurlijk op zich wel verontrustend. En uh, ja, laat het ook een stimulans zijn uh, voor uh, die kinderen en uh, voor de ouders van die kinderen... om kinderen daarheen te sturen en uh, daar te gaan bewegen. Kijk, uh, Laten we allemaal bewegen. Ja. Ja. Lekker, een, lekker een beetje voetballen, een beetje trimmen en zo. Ja. Ja. Elko, bedankt voor uh, uitleg. Nee, nee, ja, ik val je nog even in de reden. Morgen half 1 starten bij uh, Beach Club 5, dus voor die tijd even aanwezig. Uh, het is een mooi parcours en uh, nou, 10 kilometer moeten doen zijn in een uurtje. Dus uurtje. half twee weer thuis. Nou, dat scheelt mij de samenvatting. <laughs> <we Ja>. <laughs> dankjewel. En ja. veel plezier morgen. Ja, graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Ook uh, dank voor de uitnodiging. Tot morgen. Tot morgen. Got to, to be done It's a pity A pity man night We cannot We cannot one, allow That reason That's why We must must show them and now We don't mean to lie We haven't We haven't A doubt That we don't live live and the right If, If you don't know a fidget a fidget, a fidget and man final crusade right right right right I just around round of men and when I when we in the faith the, the world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 dat steunen wij, want dat is in lijn... met al die notas die wij hebben vastgesteld. Jammer dit, staat in het Aandels Ja, jammer dit, ja. Nou, ik denk dat hij het ook wel merkt. Je dat, ja. wanneer, wanneer u ja, in mij ja, wordt spreken, dat ja, ik...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 Sinds begin dit jaar niet meer in de raadzaal? Nee, helaas niet, Ben. Ik moet zeggen, ik mis het wel. Oh, nou, er, nee, er is geen kans meer voor je, want je stond niet op de kieslijst. Nee, ik stond op de kieslijst. Ik ah, stond heel... op uh, nummer, ja. nummer 11. Dus als de CDA-fractie <laughs> een beroep op mij uh, moet doen... dan ben ik er natuurlijk ook wel weer. Maar okay. het is jammer dat ik uh, ik vind het wel jammer dat ik er niet meer ben. Anderzijds het een bewuste keuze geweest. Duidelijk. Um, er is een uh, raadsbreed programma aangenomen. En uh, iedereen hiep uh, de piep hurra.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 Maar ja, daar, over, uh, over handhaving kunnen we ongeveer een heel programma vullen. Ja, denk dus ik. Laat, laten we dat niet doen. Um, we hebben ook aan de wethouder gehad hoe ga je het handhaven. Ze hebben ook gezegd dat we sowieso moeten gaan handhaven. Elektronisch. Uh, van mij part bel een keer ergens aan. Um, in het gevolg van het innovatiefonds... werd er zelfs op de gevels gekeken of daar zo'n zo, zo plakkaat op zat. Hè? Dus er zijn ja. allerlei mogelijkheden om het handhaven. Uh, laten we dat een kans geven? Zeker. Um, je staat er nu buiten...